Kerstmis. Altijd is er weer iets dat in ons geboren wil worden. Iets dat jong is. Iets dat alles nieuw maakt. Kerstmis. Een feest van hoop. Ik heb hier een gedicht dat te maken heeft met onze zoektocht door het leven. En dat wat we telkens weer kunnen vinden. Altijd jong. Ik zocht het geheim van jong zijn. Ik zocht in antiquariaten wat ze erover geschreven hadden. Zat in het oude café met pluche op de tafels en de toeristen uit het naburige land, busladingen, op zoek. Ik liep over de beregende keien van de stad, langs de markt, de glimmende winkelpuien, zag. Zag en vergat wat ik zocht. De straten smaller, nauwer de stegen. Een achterafpleintje, glazen deur zonder belofte. Lage ruimte, stemmen, gesprekken. Niets dat bedoeld was, geen boodschap. Mensen die mijn kinderen hadden kunnen zijn. En daartussen ik, het kind van mijzelf. Dit was weer mijn poëziekolom, Herman Koenen. Tot de volgende keer.